Dit Van der Linde met het NOS-journaal. Autoriteiten in Taiwan zien meer Chinese militaire activiteit bij het eiland. De afgelopen 24 uur werden er tientallen vliegtuigen en 12 marineschepen gezien. Een Taiwanese officier noemt de Chinese aanwezigheid zeer alarmerend. China beschouwt Taiwan als afvallige provincie en dreigt al jaren met militair ingrijpen. Een recent bezoek van de Taiwanese president aan de VS wordt door Peking als provocatie beschouwd. Tienduizenden mensen op de Filipijnen moeten hun huizen uit... na een vulkaanuitbarsting op een van de eilanden. Het gebeurde gisteren in het midden van het land. De uitbarsting is voorbij, maar er kunnen meer uitbarstingen volgen. Ook zijn er gezondheidsrisico's door asregen. 87.000 mensen worden geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron zeggen samen te zullen werken met de rebellen die nu de macht hebben in Syrië. Volgens de Duitse regering verwelkomen Scholz en Macron de val van Assad. De leiders zeggen dat de samenwerking met de nieuwe machthebbers moet gebeuren op basis van mensenrechten. Zo moeten minderheden beschermd worden. Het is nog onduidelijk wat de koers van de rebellen gaat zijn in Syrië. De man die vastzit voor de moord op een Amerikaanse zakenman... wordt nu officieel verdacht van moord. De 26-jarige man werd gisteren gearresteerd in een restaurant... waar hij was herkend door een medewerker. Hij wordt verdacht van de moord op Brian Thompson... een topman van een grote zorgverzekeraar. Die werd vorige week doodgeschoten bij een hotel in New York. Het ging om een gerichte aanval. Volgens Amerikaanse media had het dader kritiek... op de werkwijze van zorgverzekeraars. Het weer, het wordt een grijze dag met nauwelijks zon en 5 à 6 graden. In de loop van de dag neemt de wind iets af. Woensdag in het noorden opklaringen, maar verder blijft het bewolkt. Dan is het ook een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.